Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De renovatie van het Zedek Museum in Amsterdam wordt opnieuw duurder... door het faillissement van aannemer Mitred. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de bouw over... maar een berekent 4,5 miljoen euro extra. Het bedrijf baseert dat bedrag op opstartkosten... en omdat het alle risico's overneemt van de renovatie. De gemeenteraad bespreekt de kwestie morgen... Het Stedelijk Museum is al sinds 2004 dicht. Vermoedelijk gaat het gebouw pas over drie jaar weer open. De Franse politie heeft een deel teruggevonden van de sieraden... die in 2008 bij een juwelier in Parijs waren geroofd. Het was de grootste juwelenroof in de Franse geschiedenis. Vier dieven drongen de juwelierszaak Harry Winston binnen. Ze wisten volgens de politie precies waar ze moesten zijn. De buit had een waarde van 85 miljoen euro... In een huis in een buitenwijk van Parijs vond de politie 19 ringen en drie paar oorbellen terug ter waarde van 20 miljoen euro. Ze waren verstopt in beton in een afvoerpijp. De politie heeft inmiddels 25 mensen opgepakt en verhoord. De helft van de buit is al terecht. De Belgische regering vraagt een juridische uitspraak over het hoofddoekverbod in de vestiging van de HEMA in Genk. Onlangs verlengde de HEMA daar het contract niet van een vrouw, omdat ze weigerde zonder hoofddoek te werken. Brussel wil dat de Belgische commissie voor gelijke behandeling de zaak grondig onderzoekt. De HEMA zegt dat het ontslag niet gericht is tegen het dragen van een hoofddoek, maar dat de Belgische gewoonten gerespecteerd moeten worden. De winkelketen zegt dat er veel klachten van klanten zijn binnengekomen. Paus Benedictus zal op Goede Vrijdag, op 22 april, vragen van televisiekijkers beantwoorden. Dat is nog nooit door een paus gedaan. De uitzending van de Rai wordt drie dagen eerder opgenomen in Vaticaanstad. Kijkers kunnen vragen opsturen naar een website. Het weer van het Zuidwesten uit raakt het bewolkt, waardoor het vannacht niet meer vriest. Overdag ook wat regen, er staat dan een stevige westenwind, met maxima tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Goedenavond, NOS. Langs de lijn de avond van onder andere Barcelona-Arsenal. We gaan gauw naar Ronald van der Geer. Nieuwe tussenstand. Het is 1-1 geworden. Doelpunt van Arsenal is gemaakt door een speler van Barcelona. Sergio Busquets maakte hem namelijk. Kopte hem in eigen goal uit een corner van Nasri. Die Nasri in eerste instantie had uh, veroorzaakt. Nadat hij een duel had met Abidal. Abidal veroorzaakte uiteraard de corner. Maar de inspanning van Nasri werd dus beloond. Die corner nam Nasri zelf. En toen ging Busquets de lucht in tussen een heleboel spelers in. En kopte hij de bal in eigen doel. Vervolgens naar Barcelona de aftrap. En is het alweer gevaarlijk geweest met David Villa. Die door Iniesta recht voor Almunia werd gezet. Twee komen ook met elkaar in botsing. Via en, en, en, en uh, keeper Almunia. En dus is er weer even uh, op onthoud nu. Omdat de tweede keeper in deze wedstrijd van Arsenal geblesseerd is geraakt. Hoe dat uh, afloopt hoort u zo. Maar dat het 1-1 da, is, dat is een feit. En dat is een stand waar Arsenal mee doorgaat. Goh, het wordt nog wat. De missie voor huis, Roma. Dan die was vooral zwaar. Hoe zwaar is hij nu bij Shakhtar Donetsch Bastig. Kansloos is de missie, want het wordt zojuist 2-0 voor Shakhtar. Goal van Willian, een van de Brazilianen met veel gevoel in de verre hoek getild... ...na een afgeslagen hoekschop. Schitterende goal. Want daarmee laat hij wel zien dat hij kan voetballen. De ploeg van Aas Roma staat na de rode kaart voor Max 6. Ook al met 10 man in het veld. Borriello miste een strafschop en dan wordt het nu ook nog 2-0. Dat betekent dat Roma 4 goals moet gaan maken. Nou... Twee goals hadden ze al niet gemaakt. Laat staan drie of vier. Het is helemaal over en uit. 2-0 voor Shakhtar. Een wekenlang is er al kritiek op de Nederlandse scheidsrechters. Uh, zo van trainer Gertjan van Beek dat sommige clubs benaderd worden door de slechte arbitrage. Het gaat er wel om dat er gelijkheid moet zijn. Hè? En uh, gelijke mannen en gelijke kappen. Nou, dat is vette soepel. De KNVB heeft nu besloten dat de kritiekasters op gesprek mogen komen. En we vragen ons af of er nog toekomst is voor het vrouwenvoetbal. Na AZ Willem II haakt ook FC Utrecht af voor de Vrouwen Divisie. Dat er meer tot 11 uur. Maar centraal natuurlijk Barcelona-Arsenal. Wat is er aan de hand, Ronald? Een afscheid nemen voor van Robin van Persie na 56 minuten. En niet omdat hij gewisseld wordt door Arsene Wenger... maar omdat hij zijn tweede gele kaart krijgt in deze wedstrijd. In de eerste helft had hij een soort wraakactie op Dani Alves. En daar kreeg hij een gele kaart voor. Het was een, een tikje nadat hij wat ruzie had gehad... met een andere speler van Barcelona, Abidal. En nu wordt hij oh, ja, in buitenspelpositie gevonden... net voor het strafschopgebied van uh, Barcelona. En schiet hij nadat er gefloten en gevlacht is... nog even op de goal van Barcelona. En Boussaka zegt, ja joh, ik had gevlacht en gevlacht... Jij krijgt nu van mij daar een gele kaart voor. En wat zie ik nou? Hier staat al in ons boekje. Dus is het heel duidelijk. Je gaat eraf. En nu laat Van Persie aan Boussaka zien. Kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens naar al die mensen die hier in dat stadion zitten. Die maken geluid. Man, ik heb dat fluitsignaal niet gehoord. Maar Boussaka heeft er lak aan. Stuurt Van Persie naar de kant. Die gaat nu de catacombe in. En Wenger probeert het nog bij de grensrechter. Maar Arsenal dat zo lekker op weg leek om misschien wel voor een stunt te gaan zorgen in Barcelona. Staat nu met 10 man door Twee keer geel en dus rood voor Robin van Persie. Het staat bij Barcelona Arsenal 1-1. Ronald, misschien moeten we wel een ronde tafelconferentie... Europees doen met de clubs en de scheidsrechters... in plaats van de KNVB alleen, als ik dat zo hoor. Ja, dit is, ik vind het ten eerste niet heel slim. Maar ik kan me zo voorstellen dat je iets niet hoort. Maar ik denk eerder dat het als een excuus wordt gebruikt... voor iets wat werd uitgevoerd, dan uh, dat het daadwerkelijk waar is. Maar goed, uh, ja, het zij zo. Ik vind het uh, ook een beetje kinderachtig. Maar uh, het is inmiddels gebeurd. Oh, daar gaat uh, Dani Alves namens Barcelona... Richting de achterlijn, rechterkant, legt de bal terug. Daar is Xabi, daar is Via, Fia op gebied in en de redding van Almunia. Bal nog een keer voor de goal en daar wordt hij uiteindelijk weggewerkt door Arsenal. Nou, dit is allemaal uh, met een <laughs> stuk meer beleving dan in de eerste helft. Dit wordt nog een uh, sensationele avond. Het blijft voorlopig 1-1. Wil jij nog wat zeggen, Robert? Of, uh... nou, ik wil even naar Bas, uh, <laughs> want die heeft uh, volgens mij ook uh, de arbiter wel wat over het hoofd zien zien. Ja, hou op, schei uit. Ja. We hebben hier... Uh... Wistenschein zegt er ook weer. Nou, Webb, die ja, de Channel van de RK-finale. Daar had hij ook <laughs> niet alles gezien, geloof ik. Hij verloot ook de Champions League-finale van het afgelopen seizoen. Maar aan het einde van de eerste helft deelt Danielle de Rossi. Nou is dat er bij Roma eentje die je sowieso in de gaten moet houden. Een ongelofelijke keek uit. Echt een onvervalste elleboog aan Serna, de captain van Shakhtar. Schijt zegt, de ziet het niet. En als Serna nog even verhaal komt halen, dan krijgt hij zelf nog geel... Dat maakt het helemaal merkwaardig. Maar de Rossi, uh, ga eens op YouTube kijken, tik de naam eens in. Uh, ik herinner me ineens een uh, moment op het WK in 2006. Italië tegen Amerika, toen hij ook een ontzettende beuk uitdeelde. Nou, dit was eigenlijk net zoiets. Maar het wordt niet gezien. Hij staat er dus nog. Het tiental van Roma, omdat Maxis met twee keer geel wel naar de kant moest... is dus volkomen kansloos in Oekraïne tegen Shakhtar... dat op een 2 0 voorsprong staat via Hupsman in de eerste helft. En via William met die bekeken bal van een uh, minuut of vijf geleden betekende 2-0. En zoals u weet, Shakhtar won in Rome met 3-2. Betekent dat het nu 5-2 voor staat als Rome door wil. Moet het vier keer scoren met z'n tienen in de Donbass Arena. 2-0 Shakhtar tegen Aas Roma. Goed. Eh, ja, spelers die wel of niet een rode kaart krijgen. En eh, spelers die wel of niet geschorst worden. Er is veel discussie over de arbitrage in de Eredivisie de laatste weken. Laten we ons daartoe beperken momenteel. Nou, de KNVB reageerde niet of nauwelijks tot nu. Want de grootste criticasters hebben een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst in Zeist. Ook technisch directeur foucault Boy van Utrecht is uitgenodigd en hij gaat erop in. Ja, ik juich het initiatief uh, alleen maar toe. En, uh, het is uh, breed, het is niet zozeer dat alleen ik er zal zijn. Er uh, zijn uh, uh, zal ook trainer of trainers zijn, Gert-Jan van Beek, als het goed is. En ook het CBV, coach betaald voetbal, uh, zal aanwezig zijn. Wat meerdere personen en uh, ik juich het alleen maar toe. Ja, Zo'n praatclubje moet natuurlijk wel uh, tot iets leiden. Wat, wat wil jij graag anders zien? Ja, nou, niet, uh, in ieder geval niet dat het een, uh, een praatclubje is die uh, één keer in de twaalf jaar bij elkaar komt, bijvoorbeeld. Uh, ik zou dat liever structureel zien. En meer uh, bedoeld om, uh, om ook eens naar elkaar te luisteren en, en dat ook uh, in dit geval scheidsrechters, maar misschien ook omgekeerd. Uh, technisch directeuren of trainers inzicht krijgen over, uh, uh, over hoe hun erin staan, maar aan de andere kant ook. Dus ook het omgekeerde effect. En uh, ja, Waarom zou je dat uh, niet structureel doen? En jij zegt dus dat er, er moet meer begrip komen voor elkaars situatie, hè? maar wat is daar dan los? Waarom is dat begrip er momenteel niet? Ja, er is de laatste tijd uh, best wel veel gebeurd en, uh, en dat emoties hoog oplopen, ja, dat, dat gebeurt en dat is ook niet altijd goed. Ik vind ook dat uh, emoties uh, moet je in bedwang kunnen houden en dat geldt ook voor mij. Ik heb ook iets gezegd uh, waarvan ik uh, uh, ja, achteraf denk, misschien uh, beter, of misschien beter om het niet te zeggen. Het was in ieder geval niet uh, op de persoon af uh, bedoeld, maar meer... In het kader van, ja, als wij de emoties weer hoog oplopen in een korte termijn hier, dan uh, krijg je weer met spreekkoren en al dat gedoe. Maar goed, uh, beter ga ik beter niet uh, kunnen zeggen, maar uh, ja, waar ik wel blij mee ben, is dit initiatief. En, uh, en, en dat we eens weer de koppen bij elkaar steken. En, uh, ja, en ik hoop ook dat dat in ieder geval een, een, een, niet een eenmalig iets is, maar een, een verder vervolg gaat krijgen. Die incidenten van de, van de afgelopen tijd, waar heeft dat nou mee te maken? Ligt dat aan die scheidsrechters? Je hoort momenteel dat het niveau van de scheidsrechters in Nederland dat gaat hard gaat naar beneden. Ben je het daarmee eens? Ja, goed. Net zo goed dat er ook wel over ons voetbal wordt gesproken, het niveau. En dan trekken wij ons ook aan en dan willen we ook verbeteren. Uh, Want ja, uh, het voetbal is van ons allemaal uh, en, en dat moet geleid worden. En, uh, en het liefst ook door goede scheidsrechters. Uh, en er is de laatste tijd veel gebeurd. En of het dan de ene keer inconsequentheid uh, uh, is geweest. Uh, en de andere keer zal het wat anders zijn geweest. Uh, ellebogen die uh, al dan niet gezien worden. Het is ook niet altijd even makkelijk. Hey, want uh, laten we nu eens alle herhaling maar eens weg. Uh, en, en ga dan eens constateren of iets wel of niet klopt. Mm -hmm. nou, wij kunnen het allemaal uh, twintig keer zien. Uh, dus dat maakt het ook voor scheidsrechters uh, niet, e niet echt makkelijk. Kijk, het zijn ook mensen. Net zo goed uh, zijn wij dat en uh, maken we ook wel eens fouten. Maar uh, de afstemming met elkaar en, en, uh, en hoe om te gaan met zaken, ja, dat is er eigenlijk nooit geweest. En Ik, ik heb wel geleerd dat uh, als je ook uh, met elkaar in gesprek bent en elkaar inzichten geeft en, en hoe, hoe, hoe wij dingen zien... misschien kun je daar ook als scheidsrechters, of in dit geval uh, leidinggevende bij de KNVB... Uh, misschien hun voordeel uithalen, meer niet en, uh, en dan kweek je ook begrip. Zoals je spelers beloont uh, hè, met een basisplaats of met, met premies of weet ik veel wat... dat je ook scheidsrechters moet belonen met goede wedstrijden. Dat alleen de beste scheidsrechters de beste wedstrijden fluiten. Is dat een theorie uh, waar je achter staat? Zo, zo zou jij het graag willen zien? Ik sta helemaal achter de theorie dat je de beste scheidsrechters voor het laatste moet bewaren. Je bent een heel seizoen bezig, daar worden ook scheidsrechters op beoordeeld. En als je eenmaal een halve finale speelt, dan is het sportief element heel erg hoog. Ik heb het nog niet eens over de financiële consequenties als je een finale haalt of kunt winnen. Maar ook de halve finale is gewoon sportief heel erg belangrijk. En daar moeten de beste scheidsrechters fluiten. En de finale moeten alle beste fluiten. Dat moet je verdienen. En die, dat kunnen ze verdienen door, door in een seizoen uh, gewoon zich goed te manifesteren. En te, en te worden beoordeeld. En die moet je niet zomaar weggeven. Voetkelboy tegen Martin Friesema. We hebben gebeld met Dick Jol, oud scheidsrechter. Dick, goedenavond. Hallo. Uh, uh, voordat we zo even over die rode kaart van, van persie uh, gaan praten, want daar belde u je eigenlijk voor. Hoe vind je oh. dat, dat de KVB nu weer in overleg gaat? Ja, maar ja, goed, dat, was een, dat is wel een zwaar. Want ik bedoel, het is natuurlijk uh, wekelijks raak. En wat Voeker wat zegt uh, over de beste schijzen. De, de schuizer die best in vorm is. Soms zijn de beste schijzen niet altijd in vorm. Dus ik bedoel, het gaat om niet gewoon uh, best in vorm is. dat kan best in niet international zijn, Nou, dat is dan zo. Dan moet hij gewoon, gewoon om de grote prijzen meten in de grote wedstrijd. In de laatste fase van een competitie of een finale van een bekerwedstrijd. wedstrijd Ja, oké. Okay. Dat mag best door een internationaal topschijf zeggen worden gefloten. Waarom niet? Toch? Ja. ja. Um, even over die rode kaart van, uh, van Persie. Want je zit uh, mee te kijken. Die tweede gele kaart die hij krijgt. Uh, wat, wat, wat dacht jij toen je dat zag? Ja, kijk, spelregeltechnisch staat iemand. In Like Boussaka, maar je ziet dan eigenlijk de lichaamstaal van, van Persie dat hij echt het signaal niet wordt. Hij schiet een Stalin uit en maakt die actie en schiet met goal. En hij is teleurgesteld dat hij dan daar schiet ook. Ja, dan denk ik, het moet je voelen full onschrijven en je weet dat het zijn tweede is. Van Persie gaat niet met vuur spelen, hij is niet achterlijk. Dan denk ik dat je hem niet moet geven. Nee, goed. Maar goed, spelregeltechnisch ja. Kan de man... Kan hij, de kan, man kan, hij, te... hij kan hem geven, ja. wel nou, nee. ja, je moet hij hem geven. Ja. Maar goed, het is nu 11 tegen 10, Ronald van der Geer in Camp Nou. Barcelona ligt boven, mag ik aannemen? Barcelona zet ontzettend veel druk op de defensie van, van Arsenal. Maar heel af en toe komt Arsenal eruit. En laten we nou net ge, bij die 1-1 stand na 65 minuten getuigen zijn van zo'n moment. Via Wiltshire. Maar dan is er weer balverlies. En althans Barcelona verovert de bal weer. En dan kan de druk weer beginnen. Ja, er zijn wat mogelijkheden geweest. Al eerder via dus in aanraking met Almunia. Net ook Pedro na een aardige aanval over de rechterkant. Waarin de mogelijkheid was voor Dani Alves om weer op te komen. De bal laag voorgegeven. Pedro kon er niet bij, Almunia wel. Maar zo uh, ja, is er heel veel druk op die defensie van Arsenal. En de vraag is, hoe lang kan men stand houden met 10? Zeker, nu er natuurlijk ook geen aanspelpunt voorin meer is. Voor een eventuele counter. Het zal nu bijna allemaal van Nazi en Wilshire moeten komen. Maar ja, die hebben ook verdedigend hun handen vol. Dan gaat Messi weer beginnen aan een solo. Krijgt de bal met geluk mee. Randstras omgebied in de as van het veld. En dan staan ze bij Arsenal naar elkaar te kijken. Ja, wie verdedigt er nou uit? Nou, in dit geval Wilshire, Maar die verliest de bal dan weer. Nou, dat komt goed. Omdat Sanja de bal uiteindelijk weer verovert, Maar dan weer net zo makkelijk inlevert. Bij de Daniel Vest en bij Pedro. En daar is dan uh, Xavi. Daar is Hernandez. Zo meteen Xavi Hernandez. En daar krijgt hij te maken met Rossiki. Die dan duwt en trekt. En dat heeft Moussaka ook gezien. En dus komt er weer een vrije trap aan voor Barcelona. Het uitzak van Barcelona van Pedro. Dan gaat de bal naar de linkerkant waar Adriano staat te wachten. Dan blijft Barcelona zoeken. Dan houdt Arsenal de zaken dicht op elkaar. Zodat er weinig bewegingsmogelijkheden zijn. Maar dan komt er altijd wel een steekpaas. Zoals nu ook gegeven door Messi op Luis Pedro. Maar Almunia die dus als invaller in deze wedstrijd is gekomen. Het is via trouwens die mocht afdrukken van Messi. Maar die Almunia houdt wel stand. Want hij zorgt ervoor dat die bal er dus uiteindelijk niet in. Gaat. Daar is Messi weer randschafs rechterkant. Dan overdrijft hij zijn actie enigszins en kan clichy ertussen komen. En via clichy komt de bal dan in handen van de keeper Almunia. Die even de rust pakt. Die even kijkt van, nou ja, wat kunnen we nog? Hoe lang is het nog? Het is nog 24 minuten. Maar de druk op Arsenal is natuurlijk immens. Dat is logisch. Dat was eigenlijk in de eerste helft ook al zo. En het was wonderlijk. Dat Arsenal er een keer uit kon komen. En zelfs via een eigen doelpunt dan weliswaar van Busquets op gelijke hoogte kwam. En nu moet Barcelona komen. Laat dat duidelijk zijn. Bij deze stand is Arsenal gezien Messi gevonden in het strafstopgebied aan de linkerkant. Maar iets te vroeg vertrokken. Vlag omhoog voor buitenspel. En Boussaka negeert dat signaal niet. Nee, fluit ervoor. En dan kan Arsenal, lees hier, Almunia weer alle tijd nemen voor het nemen van een vrije trap. Hij neemt overigens ook die bal aan met de arm En dat zal Boussaka ook niet ontgaan zijn. En dus nu weer een vrije trap voor Arsenal. Terwijl de klok verder tikt. Nog 23 minuten te spelen. 10 van Arsenal tegen van Barcelona. In 1-1 stand hier en 2-1 stand in Londen. En dus nog altijd een stand waarbij Arsenal zich mag gaan melden in de kwartfinale. Maar ik heb toch zeker het gevoel dat gaat Barcelona niet toestaan. Barcelona wil heel snel nu een einde maken aan alle illusies van de mannen van Arsene Wenger. Met 10 nog even voor alle duidelijkheid. Omdat Robin van Persie dus met twee keer geel naar de kant is gegaan. weer de linies kort op elkaar bij Arsenal. Weinig ruimte weggeven... Om... Om te bewegen tussen de linies. Dan zal dus die bal achter de laatste linie gegeven moeten worden. En zal er dus bewogen moeten worden bij Barcelona. Met name vanaf de zijkanten. Alves Ze spelen elkaar de bal rond met Busquets. Mascherano, Xabi Hernandez staat daar iets verderop aan de linkerkant. Nu aan de bal. Gaat dan beginnen met het penetreren door de as van het veld. Is één man kwijt, twee man kwijt. Oh, daar komt de kans, daar komt de kans. En daar is ook de goal voor Barcelona. De goal voor Barcelona in een fantastisch uitgespeelde aanval. En wie is dan de maker van de goal? Dat is Xabi Hernandez. Hij is het uiteindelijk die het laatste tikje mag geven. Hij ook die de aanval opzet en uiteindelijk ook het eindstation is. Het is razendsnel combineren door de as van het veld. En uiteindelijk dus de aanvoerder van deze avond, omdat Puyol er niet bij is, maakt dus het doelpunt. Het is heel snel penetreren, combineren en afdrukken. En zo staat Barcelona op een 2-1 voorsprong door Xabi Hernandez. On the east side of Chicago Back in the USA Back in the bad old days In the heat of a summer night In the land of the dollar bill When the town of Chicago died And they talk about it still When a man named Al Capone Try to make that town his own The Lord, I heard my mama cry. De the sound of the battle through the streets of the odyssey side. naar kant nou, Ronald. Wat is er nu weer? Tot de strafstof aan voor Barcelona <laughs> bij een 2-1 stand. Xabi Anandes geeft de steekbal op Pedro en die gaat over het uitgestoken been. Van de verdediger van, van Arsenal. Ik heb even niet gezien wie dat dan is. Maar het is in elk geval uh, een, een overtreding waar Boussaka geen moment over twijfelt. En de bal op de, de stip legt. Het is uh, de Fransman trouwens. Uh, Laurent Cousini die de overtreding maakt. Hij steekt het been uit. Pedro valt er makkelijk over. En nu Lionel Messi op 11 meter van Almunia. Dan kan hij in de 71ste minuut deze wedstrijd ten einde schieten. Want dat zijn er nog maar 10 van Arsenal over. En hij doet het bijna uitstand. Het is fantastisch. Alles wat Lionel, Lionel Messi hier doet verandert in, uh, in goud natuurlijk. Hij kijkt eventjes waar uh, Almunia staat. En uitstand schiet hij de bal snoeihard in de rechterhoek. En Almunia heeft niet eens de tijd om te reageren. Die blijft eigenlijk stokstijf staan... En denkt, nou misschien komt er wel zo'n panenkaatje aan. Nee, niks van dat alles. De bal gaat gewoon de hoek in. En zo komt Barcelona een hele korte tijd op een 3-1 voorsprong tegen Arsenal. En zal het verhaal Arsenal over zijn. Wat een mooi om te zien dat Messi nu door alle mensen hier in het stadion in Barcelona toegejuicht wordt. Zelf nog even dirigent is van zijn eigen spreekhoren. Maar wat doet hij dat mooi zegt. Lionel Messi binnenkant linkerbeen. Schiet hij de bal in de rechterhoek. Terwijl hij naar de andere hoek kijkt. Ja, Almonia weet niet waar hij het zoeken moet. Met deze penalty van de Argentijn en dan is het dus in korte tijd gebeurd met het uh, duel. Daar ja, waar Arsenal kort naar rust even hoop had op een hele goede afloop. Lijkt die hoop, zeker nu het met tien staat, naar rood voor Van Persie aan duigen geschoten. En kan het echte galleryplay beginnen. Het was 2-2 uh, vorig jaar. Toen werd het de Lionel Messi show met vier goals hier in uh, dit stadion. 4-1 werd het toen uiteindelijk. Vandaag leek het toch allemaal wat anders te gaan worden. Zeker omdat Arsenal met een 2-1 overwinning begon aan deze wedstrijd. Maar uiteindelijk trekt Barcelona toch in zijn eigen huis deze zaken weer recht. Heeft uh, Barcelona ook als enige echt recht van spreken. Kijk, Arsenal is gaan tegenhouden vanaf het begin van de wedstrijd. De linies kort. Maakt het voetbal van Barcelona onmogelijk. En gok op de counter. Nou, dat kwam kort na rust aardig uit. Maar nu met 10 man is het eigenlijk een beetje uh, zinloos vechten geworden. En gaat Barcelona alleen nog maar het tempo verhogen. En proberen om zo snel mogelijk nog meer doelpunten te maken. Om de mensen hier nog meer op de banken te krijgen. Daar is uh, Adriano, de linksachter. Oh, dat uh, past niet helemaal in het beeld van het prachtige. Barcelona voetbal. Die wil dan vervolgens met het rechterbeen schieten. En dan moet er echt iemand bij de cornervlag bukken om te kijken dat hij die bal niet op zijn hoofd krijgt. Zo'n afzwaaier wordt er dus door hem geproduceerd. Uh, overigens, Affelay was aan een warming-up begonnen. En wellicht gaat Ibrahim Aflaai zo zometeen invallen bij Barcelona. Nou, hij moet er nog even iemand anders voor laten gaan. Na 73 minuten Barcelona-Arsenal 3-1. Oh, is het wel zo als Arsenal Link is kort, Dan zijn weer door hè? In theorie. Uh... In theorie wel, want ja. dan uh, staan ze in doelpunten weer gelijk. Ja. En dan uh, ja, heeft Arsenal meer doelpunten uitgemaakt. Dus dan uh, gaat. Uh... ...gaat snel weer door. Maar het lijkt er wel op... ...als je ziet, een beetje de lichaamstaal van Arsenal... ...dat alle illusies wel aan duivel zijn geschoten. Ja. Arsjafien komt het trouwens in. Goed. Um, we gaan even bij Shakhtar Donners tegen Aas Roma uh, kijken. Heeft Web nog iets over het hoofd gezien, uh, Bas? Sure, Jongen, ik hoop echt dat als deze beste man uh, straks op zijn hotelkamer komt... ...dat er geen herhaling meer op de televisie is. Want dan gaat hij een paar keer behoorlijk schrikken. Het is 2-0. Shakhtar Aas Roma, daarmee is de wedstrijd gespeeld... Uh, want Roma heeft uh, nou ja, vier goals nodig om door te gaan. Drie goals om een flenging af te dwingen. Dat zie ik met tien man niet meer gebeuren. Want dat zag de scheidsrechter wel goed. Dat Maxis met twee keer geel naar de kant moest. Al vroeg in de wedstrijd. Hij zag de beut van de Rossi waar we het al eerder over hadden niet. En wat hij zo even ook niet zag was dat Borriello doorging. Weer op Srena trouwens. Dat is, die heeft wel heel veel pech vanavond. Die wil met een sliding naar de bal. En Borriello komt daar eigenlijk met een gestrekt been op in. En die plant echt heel bewust. Want dat kun je echt goed zien. Heel bewust zijn been tegen het scheenbeen van Sernaar. Het wordt dus door de scheidsrechter opnieuw niet gezien. 100% rode kaart, zoals de Rossi 100% rood was. En als de scheidsrechter dus alles ziet... dan is het gewoon eh, ja, nog een achttal van AS Roma... dat gefrustreerd is natuurlijk. Want veel ideeën nog had bij deze wedstrijd. Maar als snel op achterstand kwam... en toen met een rode kaart geconfronteerd werd... intussen had ook Borriello nog een strafschop gemist. Dus het zit allemaal niet mee. In de tweede helft wordt... Eh, Roma bij tijd en weggespeeld door Shakhtar, dat echt goed kan voetballen. Maar deze wedstrijd is al lang geen wedstrijd meer. Kwartiertje nog, nou ja, wat heet, dik 10 minuten. 2-0 voor Shakhtar. Kort, kort. Frans wordt voor twee jaar geschorst... op basis van afwijkende bloedwaarden in zijn biologisch paspoort. Dat heeft het internationaal sportstribunaal CAS in Lausanne bepaald. Buurrender is er trouwens. Berisotti werd in oktober vrijgesproken door het Italiaans Olympisch Comité. Maar de UCI ging er niet mee akkoord en legde de zaak voor aan het CAS. Berisotti staat nu tot mei 2012 aan de kant. Het sporttribunaal bevestigde eveneens de schorsing voor twee jaar voor de Italiaan Pietro Cauccioli. Een van de eerste renners die op basis van het biologisch paspoort tegen een schorsing aanliep. Een berichtje van Werf is uit de kernploeg van de watersportsbond gestapt. Dezelfde uit het de matchrace-programma mist motivatie. Van der Werf maakte eerst deel uit van het ingling project waarmee ze zilver won bij het Europese kampioenschap in 2006... En het EK van 2007. Ze werd echter niet geselecteerd voor de Olympische Spelen van 2008. Waar Nederland ook zilver won. En Arantia Rus is niet ingeslaagd zich te kwalificeren voor het tennistrouw van Indian Wells. De Nederlandse verloor in de eerste kwalificatieronde in drie sets van de Amerikaanse Jamie Hampton.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 Et atteste la manière on se fout du reste même si un jour Pas de chance, ne calcule plus la neen, Il suffit juste d'un neen, d'un geste Et hasard s'occupera du reste J'ai neen, folie des grands neen, neen,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 ...en Kesheke Jemmesa, Ronald van der Geer in uh, Camp Nou De uh, next schot moet nog even vallen, hè, geloof ik. Het was er wel bijna na een goede combinatie vanaf de rechterkant... ...Messi vrijgespeeld, maar uh, Almunia, die dus een prima invalbeurt kent... ...stond ook hier zijn mannetje en verkwam dus de vierde van Barcelona... En Arsenal, ja, je hebt het net al gezegd, het moet nog één keer scoren. Dat besef is er natuurlijk ook wel bij, uh, bij Arsenal. In elk geval een, een, een spits erin gebracht. Dat is Nicolas Bettner. Die bij de eerste wedstrijd tussen de twee vorig jaar... of bij de tweede wedstrijd, die hier in 4-1 eindigde... nog wel de score open. Hij kwam voor Fabregas. En hij is nu dus het aanspeelpunt voorin. Maar het spelbeeld is niet veranderd. Arsenal is nog steeds de ploeg die aanvalt. En uh, Arsenal is uh, de ploeg, of Barcelona is de ploeg die aanvalt. Arsenal is de ploeg die uh, tegenhoudt. En dat gaat af en toe met hangen en wurgen goed. Met deze stand nogmaals. Als is Barcelona door. Dus het gaat ook wel zo, dat je af en toe denkt: van nou ja, nu had de bal ook naar voren gekund. Nog een extra paasje geven. Oh, Daniel Ves ontsnapt op de rand van buitenspel aan de rechterkant. Maar wel buitenspel gegeven. En Almunia, die nu toch veel meer haast heeft dan een tiental minuten geleden. Die gaat nu een vrij trap nemen aan de linkerkant van het veld. Het is allemaal nog dun. Dus de marge voor Barcelona. Maar je acht eigenlijk, gezien het spel vandaag Arsenal niet in staat om nog even druk te zetten op de tegenstander. Om die bed daar nog eens lekker in stelling te brengen. En voor heel veel. Gevaar te zorgen voor Victor Valdes. Het gevaar zal toch met name komen van de thuisploeg Barcelona in de richting van de goal van Arsenal. En Arsenal zal moeten gokken op een momentje. Diaby draait weg. Nog altijd wel op eigen helft aan de linkerkant. Moet zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Aschavin gezocht. Maar die wordt dan in de lucht makkelijk geklopt door Busquets. Xavi Hernandez. Dan gaat de bal weer naar Busquets. En zo speelt Barcelona rond. Heeft het de bal weer te pakken met Abidal, met Mascherano. En dan kan het helemaal naar Adriano aan de linkerkant. Of durft men dat niet aan? Ja, die gaat nu diep en krijgt de bal eigenlijk op het juiste moment. 10 meter over de middenlijn wordt hij aangespeeld. Maar hij ziet dan toch weer zo'n hele gele golf voor zich staan. Want Arsenal speelt vanavond in een uh, totaal geel nu En denkt, nou nee, ja, ik hou nog maar eventjes in. Barcelona laat Arsenal nu wat komen. Laat Arsenal nu wat storen, Om straks natuurlijk met een versnelling te kijken of de ruimte te benutten is. Nu wordt weer uh, Alves weggestuurd aan de rechterkant. Wordt in eerste instantie verdedigd. Bal wordt opgevangen door Pedro. Weer Alves, rechterpunt strafsel op gebied. Gaat op zoek naar een linkerbeen of gaat hij hem terugleggen? Gaat hij hem terugleggen terugleggen op Iniesta. Iniesta op Xabi. Xabi met een wippertje. Daar is Lionel Messi. En weer Almunia, Maar het is ook buitenspel geweest voor ja. Messi. Maar weer een prachtige aanval. Dat Totslingen versnellen en dat zoeken naar Messi. Nog negen minuten. Barcelona 3, Arsenal 1. Joris van der Berg is aangeschoven. Joris, goedenavond. Dan gaan we het over wielrennen. Dan gaan ja. we het over wielrennen hebben. Zit, Even je, op, op, gaan we voetballen hebben. Zit je ook te genieten van het voetballen? Bij vlagen? bij vlagen. Ja. ja, het is niet echt spannend meer, hè? Ja, nou ja. Maar als Ronald van der de Gier vertelt, is het altijd wel <laughs> een klein beetje spannend in elk geval. Zeg, Parijs niet, daar gaan we het over hebben. De derde etappe, 200 kilometer, uh, massasprint. Vertel eens even wat er in, die, uh, in het laatste stuk allemaal gebeurt. Ja, dat werd een beetje een gekke massasprint. Hij werd aangetrokken door Geraint Thomas, dat is een Engelsman, en die deed dat voor de man die gisteren won, Greg Henderson. Die mannen die wilden vandaag weer winnen, dat is Team Sky. En achter Thomas had Peter Sagan plaatsgenomen. Sterke jonge renner uit Slowakije is dat. Sensationeel goed bij vlagen. Maar ging de fout in in de laatste bocht. Zijn achterwiel schoof onder hem vandaan. Sommigen zeggen dat het komt doordat hij tubes had gemonteerd. Dat zijn ouderwetse bandjes, dat doen sommige profs nog. Ik zal dat daar uh, maar bijhouden daarover, maar niet verder uitweiden. Sagan onderuit, er ging nog een aantal renners door. Want dus de fiets van Sagan vloog nog een stukje over de weg. Doordat Sagan hem ook een beetje van zich aftrapte. Ja. En Maas, de Belg, Roelans, ook een Belg. En de Fransman, Offredo, die kwamen ook ten val. Maar het grootste deel van het sprint in de peloton ging gewoon verder. En eindelijk was er een zegen voor de nummer 1 sprinter, mijns inziens, van Parijs-Nice, Matthew Goss. En hij dan de leiderstrui daarmee over van uh, de Belg Thomas de Gent... van Van Kanselijen, door Ja, Je kondigde gisteren aan dat we Veuclair zouden zien? Dat gebeurde ook. Ik, ja. ik zei... Wil je even een veer geven? Ja, dank je. Hij zit, uh, <lacht> hij zit uh, best prettig. <lacht> <lacht> ja, ik zei een lange ontsnapping. Die kwam er wel, maar daar zat Veuclair niet bij. De vier Fransen en een Fin. Ik zal u de namen besparen. Die werden teruggepakt op het enige klimmetje van de dag. Dat verdomd weinig uh, voorstelde. Toen ging Veucler er vandoor uit het peloton. Hij kreeg een van die Fransen mee en ze hielden nog een tijdje stand... maar op vijf kilometer van de finish waren ook zij gezien. Maar de manier waarop hij wegging ja, was wel fenomenaal om te zien. Was er erg indrukwekkend, ja. Ja, hij is erg goed in vorm, Thomas Veucler. En ik, we gaan hem zeker nog zien. Hij rijdt uh, helaas niet in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. Daar is zijn ploeg niet welkom. Maar in deze Parijs-Nice, daar gaat hij zich zeker nog tonen. Misschien morgen wel. Ja, wat gaan we zien morgen? Uh, heel veel klimmetjes, zeven. Drie van de derde, een aantal van de tweede categorie. Dat wordt op-af en het wordt een onvoorspelbare rit. Oké. Okay. Goed, dankjewel uh, voor nu. We gaan weer even kijken bij uh, Barcelona-Arsenal. Roald van der Geer. 7,5 minuut uh, nog op de klok. 3-1 okay. voor Barcelona en wat een kans voor Barcelona voor Ibrahim Afellay. En hij is een paar minuten geleden in het veld gekomen voor David Villa en gelijk weggestuurd door Adriano aan de linkerkant. Spinduel met Giroud. Dat won hij. Hij kwam aan de linkerkant van de goal uit. Hij ja, wilde het toen eigenlijk met de buitenkant iets te mooi doen en produceerde een afzwaaier die voorlangs de goal ging. Van Arsenal, anders had toch Ibrahim Afellay als invaller zijn eerste succesje, echte succes voor Barcelona te pakken gehad. Nu moet hij toekijken hoe anderen met elkaar combineren. En Messi gevonden wordt in het schafzorp Er Daar is en Nu schiet hij weer tegen Almunia aan. Want anders niet weer tegen Almunia aan, maar hij schiet tegen Almunia aan. Daarmee is hij de zoveelste Barcelona-speler en hij scoort dus weer niet. En dit is de tweede mogelijkheid voor Ibrahim Afalai. Messi zet in eerste instantie op Xabi en Iniesta. Dan komt Messi rond de penalty stip in een duel met twee spelers van Arsenal. Die transporteren de bal naar de linkerkant van het, op het gebied. En daar staat sluitmoorder naar Ibrahim Affalay. Maar hij krijgt dan net niet de tijd van Almunia om goed te schieten. En schiet de bal op de knie van Almunia. En komt daarna omdat de keeper nog even doorglijdt, In aanraking met de keeper van, van Arsenal. Maar goed, dit moment voor Afalai is dus ook weer voorbij. Maar dat Afalai meedoet, dat zullen we weten van Persi, de andere Nederlander van alle duidelijkheid is er natuurlijk niet meer bij omdat hij twee keer geel kreeg. Afflei gevonden door Messi. Linkerpunt puntstrafs op gebied. Draaien, keren, kijken. Nou ja, meedoen in het positiespel van uh, Arsenal. Waar nu Macerano inschuift. Bal naar de rechterkant. Daar is Pedro. Daar is ook Dani Alves. Daar is Macherano weer. Xabi Hernandez. Kijkt om zich heen. Zoekt de snelle combinatie met Messi. Dan kan het naar Afalai aan de linkerkant. Wel nog halfwege de helft van Barcelona. Adriano steekt achterlangs. Krijgt de bal niet van Afalai. Afalai combineert even kort wat. Met uh, Xabi. Dan Messi. Die ook helemaal uitgezakt is. En zo is Barcelona aan het breien aan zoeken en dan wordt uiteindelijk toch weer die rechterkant vrijgelaten. Daar komt de Alves weer, de Braziliaan, komt naar binnen. Is hij op zoek naar een linkerbeen? Nee. Oh, mooie combinatie. Alves vrijgespeeld en die speelt hem ook naast. Ja, hij mag er wat dat betreft nog niet in voor Barcelona. En zo blijft dus het genadeschot eigenlijk uit. Dit is een mooie combinatie. Het is heel goed om te zien dat Barcelona langdurig aan de linkerkant combineert en dan razendsnel het, uh, het spel naar de rechterkant uh, verplaatst. Waardoor Arsenal eigenlijk wat laat kantelt en dat dus alle ruimte is aan de rechterkant om een combinatie op te zetten. En dan moet Daniel Vest, de man die daar dus vrijgelaten is, uiteindelijk natuurlijk wel afdrukken. Maar na die snelle combinatie schiet hij de bal voorlangs. En leeft Arsenal nog dus. Want het is duidelijk, Arsenal heeft nog een goaltje nodig. En dan gaat Arsenal gewoon door naar de kwartfinale. Maar Arsenal heeft het vanavond de keeper van Barcelona nog helemaal niet lastig kunnen maken. En ik heb ook niet de illusie en... Ja, dat is geen hoop. Maar dat is gewoon uh, puur realisme. Dat Victor Valdes vanavond ook niet meer echt getest gaat worden. Ondanks dat Bettner en Arsjavien inmiddels dus in de ploeg zijn bij Arsenal. Zeker niet. Met nog 3,5 minuten spelen als Barcelona vrije trap mag nemen. En Abidal dat echt op zijn gemakkie doet. Even kort combineert met Messi. Ja, dan gaat Arsenal wel druk zetten. En komt er dan nu wel een moment met Bettner. In het strafschopgebied Bettner. En nu heeft hij het al lastig gemaakt. Maar zo de aandacht dat bal uiteindelijk wel te pakken heeft. Ja, dit was het moment waar Arsenal. Eigenlijk op wachten. Dit was het moment dat een keer kon gebeuren. Een moment van nonchalance bij Barcelona achterin. En dan direct het omschakelen. Sjafien samen met Bedner. En Bedner komt dan wel oog in oog met Alves. Maar Alves kan die bal die iets te ver van de Deense voeten stuit, toch gewoon wegplukken. Inmiddels aan de andere kant. Drie meter voor het strafselgebied. Messi vindt in het strafselgebied. Linkerkant Affelij. Affelij gaat voor het schot. Nee. Het overdrijft een beetje met zijn actie. En verliest de bal dan aan Wilshire. Wilshire gaat aan de wandel. En krijgt te maken met een sliding. Van de meeverdedigende uh, afvallei. Dat gebeurt allemaal halverwege de helft van Arsenal aan de rechterkant. Bal is over de zijlijn en het zal niet meer zijn dan een ingooi voor uh, Arsenal. Maar wat een kans was daar ineens voor Bentner, zeg. Het is dat hij moeite had met de aanname. En dat uh, Victor Valdes samen met Mascherano overigens kon ingrijpen. Anders hadden we hier een stunt van je welste gehad. Het blijft 3-1 voor Barcelona tegen Arsenal. Bas nog steeds bij dat uh, vriendschappelijke duel tussen Shakhtar en uh, AS Roma. Het is, de is zo vriendelijk, hè? De enige, het ene opstootje na het andere, het is uh, niet meer leuk. Het is 3-0 geworden overigens ook nog omdat Eduardo invallen bij Shakhtar. Nog profiteert van een uh, verdediger bij Roma, Roosje, die alles staat te doen behalve op te letten. Die wil rustig de bal teruglopen naar zijn keeper. Maar Eduardo loopt er langs neemt de bal mee en schuift hij onder de keeper door. Ongelooflijk klungelig doelpunt. En nu ontsnapt uh, Shakhtar opnieuw de bal naar de zijkant... En dan zou het nog maar vierdoor kunnen worden. Ook terugleggen geblazen naar een van de invallers, Moreno. Maar die komt niet tot een schot. En zo blijft dat leden tiental van Roma bespaard. Roma zal deze wedstrijd denk ik heel snel willen vergeten. Bijna vliegt hij er trouwens alsnog in via Jatson Maar zijn inzet gaat voorlangs. Bekeken schuivertje. Nee, het is lang en breed gedaan bij Donetsk dat Roma in delen van de wedstrijd overklast. En Roma is vooral in oorlog. Niet alleen met de tegenstander, maar vanavond ook met zichzelf. Frans Ferdinand en Eleanor, put your boots on. Hoe lang heeft Barcelona nog nodig tegen Arsenal? 2,5 minuut en dan is het voorbij. Barcelona-Arsenal kent een 3-1 tussenstand. en Barcelona is uh, een beetje aan het, uh, aan het rondspelen. En in de wetenschap dat de eerste wedstrijd in 2-1 eindigde voor Arsenal... is Arsenal eigenlijk dus nog één goaltje verwijderd... van een uh, plaats in de kwartfinale. Zo gek kan het dus lopen... Terwijl het nog heel eventjes zelfs 2-1 is geweest. En dat had dus eventueel een verlenging tot gevolg gehad. Aflai heeft doorgezet. En anders is in het strafschopgebied. Krijgt dan te maken, of Iniesta is in dit geval, krijgt dan te maken met Juru. Maar de overtreding is niet gemaakt volgens Boussaka. Terwijl Iniesta toch vrij gemakkelijk naar de grond ging. Doeltrap nog van Almunia. Komt terecht op de helft van Barcelona. Waar er dan ja, iets georganiseerd moet worden door Arsenal. Maar het lijkt de ploeg uit Londen wat aan de krachten te ontbreken. Voor alle duidelijkheid, Arsenal speelt met 10. Kort na rust al de tweede gele kaart voor Robin van Persie. En dus is Arsenal met 10, weliswaar met een extra spits... Inmiddels met Bentner voor middenvelder Fabregas. Maar Bentner is eigenlijk één keer gevaarlijk geweest. gaat nu wel gevonden worden met een lange bal van achteruit. Bentner moet het kop nu wel aangaan. Of gaat hij de bal aannemen op de rand van het strafschopgebied. Ja, hij probeert aan te nemen. Maar wordt uiteindelijk vrij gemakkelijk afgetroefd door een speler van Barcelona. Max wel inmiddels in het veld voor Adriano. En ook Mascherano is vervangen door Keita. afleiden, dus zal eerder invallen bij Barcelona... Terwijl nu Alves richting de achterlijn gaat van Arsenal aan de rechterkant. Dan maar weer inhoudt. Hij speelt naar Messi. Messi maakt er van twee goals. één vanaf 11 meter. En een magistrale goal in de eerste helft van de extra, de, de, de extra tijd van de eerste helft. Wederom Messi. Rond uh, het midden van de helft van Arsenal. Dan kijken naar Iniesta. Wie vindt die Aflaai weer aan de linkerkant. Weer naar Iniesta gespeeld. En zo is het opbouwen, is het zoeken. En is het nu nog 40 seconden als Aflaai op de linkerpunt van het strafsomgebied staat. Messi weer kort combineert met Iniesta. Messi dan wordt opgejaagd door Giroud. Maar zich niet van de wijs laat brengen. En zo gaat Arsenal dit uitspelen. Puur op balbezit. Geen moment meer de bal weggeven. Geen moment meer Arsenal in de wedstrijd laten komen. Terwijl Aschafi nu wel dueling. En dan een vrije trap tegenkrijgt. En dan zal het het laatste zijn wat Boussaka beslist in deze wedstrijd. Want daarna zal hij er toch een einde aan maken. Er komt nog een vrije trap aan voor Arsenal. Nadat er dus een overtreding is gemaakt door een speler van Barcelona. In dit geval Iniesta. Nou, die vrije trap wordt nog wel genomen. De vier minuten zitten erop. En nu maakt Boussaka een einde aan die wedstrijd. Of doet hij dat nou nog niet? Ja, hij doet het dat wel. wel. De handen worden inderdaad geschud. En dan zie je Wenger en Guardiola. Barcelona gaat dus door. Maar heel gemakkelijk is het uiteindelijk niet geweest. De ploeg heeft heel veel balbezit gehad. Ontzettend veel balbezit. Maar in de eerste helft die deed zo heel veel kansen. Wel een paar. Maar dat Arsenal terugkwam in de tweede helft. Kort na rust. Via die eigen goal van Busquets. Dat had Barcelona natuurlijk niet verwacht. Het maakte daarna wel heel snel korter met hem met Arsenal. Met twee goals. Maar die kleine marge bleef heel lang boven de markt hangen. Eigenlijk tot het einde van de wedstrijd had Arsenal maar één goal nodig. Om alsnog verder te gaan. Nu is er opluchting bij Barcelona. En natuurlijk ook blijdschap. En iets van teleurstelling bij Arsenal, want helaas met 10 is het niet gelukt om voor door te gaan naar de kwartfinale van de Champions League. Barcelona door, Shakhtar door, want ook dat wel is inmiddels afgelopen. 3-0 werd het tegen AS Roma. Goed, een uh, voetbal van een iets andere orde, uh, het vrouwenvoetbal, daar gaan we het weer over hebben. We hebben het al eerder uh, erover gehad, omdat er wat uh, clubs afhaakten. Nou, dit seizoen spelen er nog acht in de Eredivisie. Volgend seizoen uh, zouden dat er zes zijn. AZ en Willem II haakten af. En nu zijn het er nog maar vijf, want ook FC Utrecht doet uh, volgend seizoen niet meer mee. De club kan het financieel gewoon niet bolwerken. Je kunt je afvragen wat dit betekent voor de toekomst van het uh, vrouwenvoetbal. Clemens Ros van Dorp is voorzitter van de stichting Eredivisie Vrouwen. Goedenavond. Is dit de dood voor uh, de, de vrouwen-Eredivisie? Nou, We gaan er nog steeds van uit dat wij het volgende seizoen... ook gewoon weer Eredivisie Vrouwenvoetbal spelen. En het is hartstikke teleurstellend dat Utrecht afhaakt. Maar er zijn ook uh, clubs in de wachtkamer. Dus daar zijn we mee aan de praat. Ja, op basis waarvan zegt u dat dan? Dat u al toezeggingen heeft voor uh, eventuele vervanging? Maar er zijn clubs die geïnteresseerd zijn om mee te doen. Maar het hangt natuurlijk ook vanaf wat zij uh, wat ze kunnen. Uh, zowel op, uh, op het gebied van ondersteuning aan de vrouwen zelf. Hè, want het gaat om uh, om ook een stukje medische begeleiding, om goede training, maar ook om een, uh, een goede begroting.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 Uh, nu is Utrecht ook afgehaakt. Dat betekent dat er nog vijf overblijven. Ja. Heeft u garanties dat die andere vijf wel gewoon blijven uh, in de Eredivisie? Of volgend seizoen doorgaan? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen indicaties gekregen dat die clubs in dermate zwaar financieel weer zitten. Zoals ik dat bij Utrecht en AZ uh, en Willem II vermoed. Hè, want anders zou je gewoon door kunnen gaan. Dat die clubs in dermate financieel zwaar weer zitten. Dat ze niet het geringe bedrag wat nodig is om uh, zeg maar die vrouwen, uh, dat vrouwenteam uh, te, blijven, uh, te blijven ondersteunen. Uh, dat dat niet zou kunnen. Dus ik heb daar geen indicaties voor. Dus uh, wat mij betreft... Uh, zijn die clubs gewoon nog, uh, nog steeds... Uh, die clubs waar we ook mee verder gaan. En die clubs die eventueel uh, nu inspringen... zijn dat Eredivisie-clubs? Nou, wat ons betreft het liefst wel. Maar er zijn ook clubs uit de Eredivisie. We hebben nu al FC Zwolle, wat hartstikke actief en enthousiast. in de e e Eerste Divisie, ja. Ja, Eerste Divisie, sorry. Ja. Dus uh, die, um, ja, dat, uh, uit de Jupiler League uh, zijn clubs ook welkom. Maar er zijn vanuit diverse... Uh, hoeken uh, zijn, zijn er uh, geïnteresseerden. Dus die nemen we allemaal serieus. Maar echt goed voor het vrouwenvoetbal is dit niet natuurlijk, hè? Nou, ik vind het uh, voor de vrouwen zelf buitengewoon zuur. Uh, het is vandaag ook nog internationale vrouwendag. En je kan je voorstellen ja. dat voor de meiden die op Cyprus op dit moment daar in het toernooi heel goed bezig zijn en uh, de finale moeten spelen, dat het aan de vooravond van die finale, uh, dit te horen te krijgen, dat je, dat je club uh, eigenlijk ophoudt met jou uh, te laten spelen. Dat het echt heel erg uh, zuur is. Dus ik vind het ook een uh, Ongelooflijk uh, beroerde timing. Maar goed, dat daar gelaten is aan de club zelf. Het is voor het vrouwenvoetbal zelf helemaal niet goed. Ik vind dat er nog steeds heel erg veel te doen is. Want het kan natuurlijk niet zo zijn... dat uh, ja, voor de snelst groeiende vrouwensport in Nederland... Uh, dat het zo gaat zijn dat je niet in jouw regio op, uh, op topniveau kunt spelen. Ik kan me ook voorstellen dat u een beroep doet op de KNVB nu. Dat u zegt van ja, het wordt voor clubs wel heel erg een wankele basis om nu in te springen. Misschien zijn er wel clubs die aarzelen. Die denken ja, als het zo'n wankele basis is, dan gaan we daar geen geld in stoppen. Dan gooien we het in een hele diepe put. Misschien dat de KNVB een soort van startpremie kan geven en om, om, om die clubs een beetje te stimuleren. Nou, laat ik zo zeggen, er is geen sprake van een wankele basis. De KNVB geeft al een, een hele forse startsubsidie. En het, zeg maar, als de, de basis bij de clubs zo wankel is... dat datgene wat er nodig is om bij te leggen, dat ze dat niet meer kunnen opbrengen... ja, dan hebben die, zijn die clubs, denk ik, in bijzonder zwaar weer. En um, kijk, we daar waar een FC Zwolle het wel kan... is het natuurlijk uh, geeft het zeer te denken dat een FC Utrecht of een AZ het niet kan... Mm -hmm. Um, dus ja, op zich als, het, als die clubs zo zwak financieel eraan toe zijn... dat dat niet eens meer kan, dan denk ik... nou ja, goed, dan moeten we misschien ook maar niet aan dat dode paard trekken. Dan maar liever met clubs die er financieel wel een, uh, zeg maar, uh, zo goed voor staan... dat ze dat wat nodig is gewoon bij kunnen leggen. Um, en uiteraard ook uh, sponsorgeld kunnen, kunnen aanwenden. Want uh, dat dat goed mogelijk is, dat zien we ook aan FC Twente. Uh, ik zie ont ontzettend enthousiast uh, ADO... Uh, zeg, naast de Zwolle hebben we natuurlijk ook uh, na, VVV Heerenveen. Dus wat dat betreft, uh, ja, laat ik zo zeggen, liever met clubs waar draagvlak is... en, uh, en uh, die zelf niet wankel staan dan met clubs uh, die, waar geen draagvlak is... en waar zelfs de forse bijdrage van de KNVB nog niet voldoende is. Hmm. Oké, okay. wanneer moet de duidelijkheid zijn? Uh, wat mij betreft binnen een paar weken, want de clubs moeten zich ook echt goed kunnen voorbereiden op dat nieuwe seizoen. Dus uh, uh, wij hopen heel snel uh, te kunnen vertellen hoe uh, het komend seizoen eruit gaat zien. Oké, okay, Clemens Ros van Dorp, dank u vriendelijk. Ja, graag gedaan. Clemens Ros van Dorp van de stichting Eredivisie Vrouwen. De Spaanse club Las Palmas uit de 2e divisie B... of 3e divisie B volgens mij zelfs... trekt over het algemeen niet meer dan 70 toeschouwers... Maar staat nu plotseling in de belangstelling... omdat de omstreden dopingarts Efemiano uh, Fuentes hoofd wordt... van de medische staf op het uh, eiland uh, Gran Canaria. Ik ga erover praten met onze correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Robert. Wat doet die Fuentes bij een tweede divisie voetbalclub in Spanje? Nou, dus niet alleen clubhuis worden... maar hij, hij is onderdeel vanaf nu van de, van de technische staf. Ik weet niet of hij ook kan trainen en dergelijke. Zeg maar de fysieke trainer, want we zagen vandaag al foto's binnenkomen, het, het stadionnetje van die club, van de Universidad. Uh, en Eufemiano uh, in een trainingspak, heel anders dan normaal, uh, loopt hij gewoon in een pak of in een doktersjas. Uh, op het veld samen met de trainers en uh, een beetje naar de spelers kijken en, uh, en leiden op het trainingsveld. Hmm. Gaat hij ook investeren in die club? Ja, dat is een groot vraag waar, waarom hij bij die club is gekomen. Met die hele achtergrond natuurlijk, waar al kritiek op is. Maar ja. het, schijnt dat, het is een club die pas in 1994 is opgericht door allemaal rechters, advocaten, rechterstudenten, ja. uh, Belangrijke mensen van het eiland die hebben het clubje opgericht, hebben daar hun geld in gestoken. Ze hebben ook, je zet dat ze hebben maar 70 toeschouwers per wedstrijd, maar wel een begroting jaarlijks van 1,2 miljoen euro. Waar het geld vandaan komt van de leden, van wat subsidies... Uh, we weten niet of Van ja, nou, dat dat vele geld wat hij misschien heeft, uh, of hij die, die zich heeft ingekocht of wat dan ook. Mm, toch wel opmerkelijk, want uh, we kennen Vointers vooral uit de wielenwereld. Uh, Operation Puerto, daar hoef ik jou niks over te vertellen. De, van, van waar dan nu toch die stap in het voetballen? Ja, maar had hij zelf al wel eens gezegd, toen, toen na die verhoren is wel eens naar buiten gekomen, uh, dat hij zei van dat hij ook klanten in de voetballerij had. En als hij uh, zou gaan praten, dat er. Uh, uh, nou dat heel veel uh, heilige huisjes ook in het topvoetbal zouden omvallen. Dat heeft hij nooit gedaan uiteindelijk. Hij heeft wel uh, zijdelings altijd met, met voetbalteams gewerkt... maar echt zo uh, genoemd worden, benoemd worden bij een club. En ook op het moment dat hij nog... Uh, kijk, er lopen in principe, uh, gaan de twee rechtszaken tegen hem lopen. Die moeten nog gehouden worden. Maar uh, hij is, op, op dit moment is hij verdachte die op vrije voeten uh, is. En dat is alles. Hij het verdacht van een groot uh, dopingnetwerk. Mm. Ja, en hoe dan een voetbalclub in zijn hoofd haalt om, om zo iemand... Openlijk aan te trekken. Misschien zijn de wielerploegen. dit is een beetje heimelijk toch nog met hen werken. Of, of, of atleten of wielrenners. maar een voetbalclub en hen benoemen. Dat, uh, dat is heel bijzonder. Hoe waren de reacties. of hoe zijn de reacties? Ja, in de, in de sportwereld. Uh, een beetje onbegrip natuurlijk. Ik weet ook niet of, of de overheid. Uh, bijvoorbeeld de, de, de regionale overheid. op Canarische Eilanden. die stopt geld in die club. Uh, of ze het daarmee eens zijn. dat, dat iemand. Uh, ja, met zo'n kwalijke faam. Uh, of als ze door willen blijven betalen. Uh, Reactie de Sporten zei ook, ja, wat moeten we nou met, met die Fuentes? Aan de andere kant, uh, die man is eigenlijk gewoon een bekende vent van de Canarische Eilanden. Uh, veel mensen zeggen dat hij, uh, dat hij onschuldig is uh, in, in al die dopingzaken. En dan wordt hij door sommigen toch ook wel bewonderd. Onder andere door al die advocaten en rechters die nog uh, in die voetbalclub zitten. Ja, en de, en de Spaanse Voetbalbond, kan, kan ja. die iets doen of wil die iets doen? of? Voorlopig niet, maar uh, ik neem aan dat ze zich uh, dat ze kunnen beraden. Kijk, ze willen niet een, een bedoeling mogen gaan Maar misschien kunnen ze wel bij zo'n club op aandringen van uh, ja dit, dit bezoelde het voetbal. Meer controles gaan uitvoeren. Zo'n club komt gelijk onder, onder, onder verdenking te staan, uh, weet je? Ze staan. Ze staan vrij hoog in de derde divisie, tweede. Ze kunnen promoveren naar de Spaanse tweede divisie volgend seizoen. Dan was je gelijk weer een, een veel belangrijker club. Ja, en als de Spaanse bond inderdaad wil dat, dat, dat het Spaanse voetbal met die Fuentes gelinkt wordt. Uh, dat is te betwijfelen. Dus als Las Palmas over twee jaar in de primaire division speelt... dan ja. weten we wat hij is komen doen? Ja, dan zijn ze ineens veel harder gaan uh, lopen. <laughs> maar ja, aan de andere kant, zo'n arts kan niet helpen... dat ze die doelpunten maken oh. natuurlijk. Nee, dat is ook weer waar. Goed, Edwin Winkels, dankjewel. En weg is die. zijn Winkels was dat in Spanje. Um, kleine overstap van de ene telefoon naar de andere. We gaan het hebben over de Champions League van morgen. 0 04 Valencia en Tottenham tegen AC Milan. De ploeg uit Londen koetsen ten 1-0 voorsprong En dus zal Milan gaan aanvallen. Jeroen Elsof aan de lijn. Die is morgen verslaggever bij die wedstrijd. Alle ogen gericht op Ibrahimovic, denk ik Jeroen. Nou, aan de kant van de Italianen, zeker omdat het uh, van hem moet komen... als het gaat om de doelpunten, uh, wil Milan die 1-0 achterstand goed maken. 14 goals in de Serie A, 11 keer een assist, dus ook als aangever belangrijk. En in de Champions League vier doelpunten in zeven wedstrijden. Ja, ze moeten scoren, dus dan wordt er al snel naar hem gekeken. Maar vergeet niet dat als het op aanval aankomt... Milan wel meer in huis heeft dan alleen Ibrahimovic. Robinho loopt daar rond. Pato is een beetje grieperig geweest, maar die zal waarschijnlijk wel kunnen spelen. Dat zijn natuurlijk ook wel mensen die een doelpunt kunnen maken. Ja. Um, Catuzo is er niet bij, die aanjager. Vanwege ja, dat onverkwikkelijke gedrag uh, met name na afloop. Ja, heeft hij Joe Jordan een kopstoot gegeven in ja. de eerste wedstrijd. Was overigens al geschorstel, want kreeg in die wedstrijd geel, maar heeft nu... Ja. Uh, voor dat akkefietje vier duels gekregen. Maar uh, er zit nog wel wat oud zeer... na die eerste wedstrijd tussen beide teams. Ja. Want uh, ik weet niet of jij het je nog kan herinneren... maar die Flamini had ook een belachelijke ja, ja, tackle ja, in huis... Ja, tegenover, uh, toen, ja. Ja, tegenover Chorluka en Flamini. Ik heb toevallig hem gesproken na de afloop. Die wist absoluut niet waar ik het over had. Het was een hele normale tackle met twee benen naar voren. Um, Chorluca is een maand geblesseerd geweest. Is nu weer fit, speelt misschien wel. Dus die twee komen elkaar wellicht weer tegen... Ja, dan kan je misschien nog lachen. Ja, um, ja, we moeten het kort houden helaas. Maar uh, goed, de, de apotheose komt toch echt morgen. Maar als we naar Tottenham kijken, die kunnen we toch eigenlijk alleen maar aanvallen? Of ja. je, die gaat er ja. eens op de verdediging spelen? Nee, dat kunnen ze ook niet. En uh, Van der Vaart is, uh, aardig om te vermelden, is fit genoeg om te spelen. Uh, terug van een kuitblessure. Beel is nog een beetje in twijfelgeval een tijd uit geweest met een rugblessure. Hij scoorde ooit tegen Inter dit seizoen drie keer hm. uh, in Milaan. Is nu terug, maar ze weten nog niet of hij gaat beginnen. Ja, het zal toch weer uh, worden zoals we van Tottenham gewend zijn. Lange bal richting Crouch. En dan kijken of hij het zelf kan afmaken of klaarleggen voor Van der Vaart. Dat is het spel wat Spurs hm. speelt. Maar het is uh, nog maar één keer gelukt in de geschiedenis van de Champions League... dat een ploeg doorging nadat het de eerste wedstrijd thuis had verloren. Dus wat dat betreft ziet het er niet goed uit voor Milan. Dat was Ajax in 1996 tegen Parnetti Nijkos. Goed, dankjewel, Jeroen. Uh, morgen horen we jou weer bij Tottenham tegen AC Milan. We gaan even terug naar het moment van de wedstrijd. Barcelona-Arsenal natuurlijk. De rode kaart van Robin van Persie. We horen hem in gesprek met de collega's van ITV. In mijn opinion, het was een off, because Want hoe kan ik zijn whistle?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 This way, one second for his whistle till my shot is just a joke. And he's been bad all evening. He's he's been a joke all evening, whistling against us. So I don't know why he's here tonight. Honestly, I think it's a joke. Voor mij vindt hij het een, een grap, maar hij kan er alleen niet om lachen. Robin van Persie was dat. Hij dus met een tweede gele kaart omdat hij een fluitje aan niet had gehoord in een vol stadion met 50.000 springende mensen. Zo zegt hij. Waarom krijg ik dan die gele kaart? Ik heb gewoon echt het fluitje niet gehoord. Waarvan akte. Goed, Barcelona door, Chakta door. En wij gaan ook gewoon door. Zometeen namelijk met Met het Oog op Morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.